4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Catalaanse leider Puigdemont gaat morgen toch niet naar Madrid. Hij zou daar de Senaat toespreken, maar de Catalaanse parlementsvoorzitter heeft laten weten... dat Puigdemont morgen niet gemist kan worden in het Catalaanse parlement. Dat vergaat het morgen over de opschorting van het zelfbestuur in Catalonië door de centrale regering in Madrid. De politie heeft een derde verdachte gearresteerd in verband met de brand in een studentenflat in Diemen. Bij die brand kwam in juli een man om het leven en raakte twee vrouwen zwaar gewond. De verdachte is een man van 26 uit Amsterdam. Hij zou de brand samen met een ander hebben aangestoken. De andere verdachte komt begin volgende maand voor de rechter. Verder zit nog een vrouw vast voor betrokkenheid bij de brand in Diemen. Onkruidverdelgers als Roundup met de omstreden stof glyfosaat mogen in de EU nog jaren worden gebruikt. De lidstaten zijn het niet eens geworden over hoe lang het middel nog mag worden verkocht. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO denkt dat glyfosaat kankerverwekkend is. Maar twee Europese instanties zien geen verband tussen glyfosaat en kanker. De oud-hoofdredacteur van de Turkse krant Jum Houriyet komt toch naar Amsterdam. Op 1 november houdt hij in debatcentrum De Bali de vrijheidslezing. Dat heeft hij tegen de NOS bevestigd. Gisteren was daar nog verwarring over. De journalist Chan Dündar heeft herhaaldelijk kritiek geleverd op de Turkse regering. Turkije heeft Interpol gevraagd om op de internationale opsporingslijst te zetten. Het Nederlands vrouwenelftal is in Den Haag geridderd vanwege de Europese titel van afgelopen zomer. De speelsters zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau... De lintjes werden opgespeeld in het Katshuis door premier Rutte en demissionair minister Schippers van Sport. Het weer, vooral in het noorden opklaringen, maar verder bewolkt en lokaal lichte regen. Vannacht koelt het alleen in het noorden af tot onder de 10 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen bewolkt met wat regen. Het wordt 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder zacht. Dit was het NOD-FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Is de zomer van ZFM? Met, met nu de Muziekboulevard. I love is strong as a lion. Soft as the cats and you lying. Times we got hot like a knife. You and I. Our hearts and never been broken. We were so innocent, darling.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 I'm Langs mijn dag. So